Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Istanbul zijn de consulaten van België, Duitsland en Canada ontruimd. Er waren poederbrieven bezorgd. De Turkse autoriteiten stuurden onmiddellijk gespecialiseerde teams om metingen te doen. De directe omgeving van de diplomatieke potsten werd afgesloten. België, Duitsland en Canada behoren tot de coalitie die strijd tegen terreurgroep IS. Mogelijk wilde de afzender van de poederbrieven daartegen protesteren. Koerdische strijders in Irak executeren IS-gevangenen... en ze hebben uit wraak tenminste één Arabisch dorp met de grond gelijkgemaakt. Dat zegt een Koerdische commandant in een reportage die Nieuwsuur vanavond uitzendt. De commandant zei toen hij dacht dat de camera uitstond... dat de Koerden gewoon geen gevangenen willen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch eist een onderzoek. De commandant zegt in een reactie dat zijn woorden over het doden van gevangenen... waren bedoeld als grap. De Britse premier Cameron is woedend over de naheffing die Groot-Brittannië aan de Europese Unie moet betalen. Cameron vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat zijn land 2,1 miljard euro extra moet bijdragen. En hij zegt dat Groot-Brittannië dat niet zal betalen. Ook Nederland krijgt een naheffing die bedraagt 640 miljoen euro. Het kabinet is daardoor ook onaangenaam verrast en minister Dijsselbloem wil weten waarop die naheffing is gebaseerd. In een woning in Nieuwegein zijn twee doden gevonden. De politie kreeg aan het begin van de middag een melding... dat er twee lichamen lagen in een flat die deel uitmaakt... van een woonblok voor begeleid wonen. Wie de slachtoffers zijn is nog niet bekend... en de doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Er is geen koolmonoxide gemeten in de woning. Het weer, het blijft vannacht ook nog wisselvallig, bij 10 tot 12 graden. Morgen in de loop van de dag trekt de regen weg en smiddags breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt wat drukker dan normaal. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A10 Zuid richting Amersfoort... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Watergraafsmeer 8 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht... tussen de meren en Knopend Lunette 7 door opruimwerkzaamheden. is 1 rijstrook dicht. A13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen Knopend Kleinpolderplein en Delft 8 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Ridderkerk en Papendrecht 9. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda... Bij de Van Brienoordbrug 6 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op naar het zuiden tussen Knaalpunt plein en Ridderkerk 7. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 7. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En op de rijbaan naar Utrecht tussen Soesterberg en Knaalpunt Rijnsweert, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Van harte welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Zandvoort Draait Door... ...het regent hij ook. We zijn er weer tot zeven uur vanavond met een hele speciale gast. En de tafelheer is Sven Duif. Jawel, Sven, welkom. Hallo, hallo, hallo. hallo. Is het lang geleden? Wat is het, is lang, geleden? het lang geleden? Je kan beter je bed meenemen. Ja, ja. uh, heel fijn luisteraars dat u weer luistert. En uh, we hopen er weer een hele gezellige uitzending van te maken. Dat gaat vast lukken met, uh, met de gast van vandaag. Want uh, hij is wereldberoemd geworden deze week. Hij was op tv een paar dagen geleden en uh, wie het precies is, ik hou het nog eventjes geheim. We houden nog even de spanning erin, maar luisteraars, het heeft uh, alles te maken met. Uh... Soms zijn er van die hele kleine dagelijkse dingen waar je niet aan toe komt of simpelweg niet kunnen. Dan is een beetje hulp te gek. Het maakt je blij van binnen. Te weten dat er iemand is die je altijd steunt. Dankjewel, dat klinkt een beetje kaal. Een bosje bloemen zegt het allemaal. Hier is een bloemetje voor jou. Want je zat altijd voor me klaar. En nooit wil jij hier iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou Heb je iets om goed te maken, een vriend lang niet gezien Stuur dan eens een bloemetje, dat is toch heel speciaal Is er iemand jarig, weer beter of geslaagd Een klein boeketje zegt vaak meer dan een lang verhaal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 Breng brengen zoveel moois voor iemand die je heel erg hebt gemist. Dan zeg je, lieve kanjer, ja deze zijn voor jou. Mijn nummer één, als jij dat nog niet weet. Hier is een bloemetje voor jou. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij. een verschrikkelijke moeilijke tekst zit, dan nog la la la. Houdt u geen idee Ja, dat zijn een heel veel blazen hoor. Die... Dan kijk ik wel een laadje over die doen. Ja, maar wat is nou de link? Want, uh... Ja, wat is nou de link? Het is hartstikke link natuurlijk, dit, uh, dit nummer. Ja. Voor een hoop mensen die van gezelligheid houden, maar ook voor mensen die van bloemen houden. Want bloemen is het eerste uur zeker de link. En straks aan de gastafel, dan, uh, dan houden we de gast van vandaag gewoon hier gezellig uh, gevangen. Want die komt gewoon de deur niet uit voordat het programma is afgelopen. Die gaat gewoon gezellig met ons meepraten. Okay. Uh, maar het bloemetje is de link, Sven. En uh, ja, Danny de Munt, daar kan jij natuurlijk alles over zeggen. Uh, ja, tuurlijk. <laughs> ja. Vertel. Nou, uh... nee, het is zo... en weer terug naar de studio. Te... <laughs> we, gaan, we gaan gewoon, uh, het eerste uur staat helemaal in teken van, van, van Flora. Oh ja? Niet van Fauna, van nee. Flora. Uh, Flora. Dat heeft alles met onze gast te maken. Dat is toch die vriendin van Karin, toch? <laughs> helemaal goed. Helemaal ja, goed. Ja, okay. nee. Vandaag een eregast bij Zandvoort draait door... die heel zijn hart en ziel aan bloemen verloor... Die, ondanks zijn leeftijd van 47, bovendien de afgelopen weken heel vaak Sarah al heeft gezien. De man die vandaag zijn auto vol moest takelen, omdat hij dit weekend-luisteraars heel druk moet kwakelen. Dat werkwoord is u vast nog onbekend. Maar straks, zodra u volledig op de hoogte bent van wat de gast vandaag allemaal gaat vertellen, kunt u de kwakel vast wel spellen. Hij is beroemd inmiddels van SBS6-tv. Daar kreeg hij een heel geschikte opdracht mee. Samen creatief met andere kandidaten... waar ze in heel Nederland nu over praten. Hij komt uit Zandvoort, maar in Hoofddorp staat zijn huis. Daar voelt hij zich met Brenda thuis. Hartelijk welkom, André van Duin. <lacht> Anton van Duin, zo moet ik het zeggen. Jij leidt ons gemakkelijk om de tuin. Vooral als het om bloemen gaat waarmee hij echt je mannetje staat. We hebben al genoten van jouw talent en nu heel Nederland jouw gave kent. Zijn we trots en wie heeft het kunnen dromen dat je al zo snel naar ZFM Zandvoort toe kon komen. Nou, Dat lijkt wel, wel zinderklaar. Nou, mag ik nou de cadeautjes uitpakken? <laughs> ja. Als ik iemand nodig heb om te dichten op de, oh, dicht, op de vijfde, dan uh, roep ik je, als. Ja, helemaal <laughs> goed. Ja, Luisteraars, Anton van Duin. En uh, wie is Anton van Duin? Anton, uh, eerst een vraag over jouw roots. Uit wat voor gezin kom je? Uit een heel mooi ouderwets arbeidersgezin. Uit een arbeidersgezin? Ja. Plan Noord. Plan Noord? Plan Noord. En heb je het over Zandvoort? Uiteraard. Ja, ja. want daar ben je geboren. Ja. En is dat thuis gebeurd? Of, of, of in, een, in een ziekenhuis nee, in de buurt? Uh, ik ben thuis... Uh, ja, er in... is hier geen ziekenhuis in Zandvoort. Goed. Nee, dan nee. moest je naar de Maria volgens mij. Ja. Nee, uh, nou, toen uh, geloof ik nog het Marine Hospital zelfs. Ja, ja dus dat over, we we, kunnen... maar is ja. Overveen. Ja. Hè? Dat is Overveen, hè? De gemeente Bloemendaal. Nee, maar ik ben geboren uh, gewoon in de achtertuin, zeg maar. <laughs> in de... In tussen, de <laughs> tussen de bloemen. Tussen ja. de bloemen, ja. Ja. Tussen de bloemen. Precies. Zeg, en, en uh, het gezin. Uh, alleen maar, Anton, of zijn er nog meer kinderen? Ja, ik heb een uh, waanzinnig broer, ja. uh, Kees, ja. en uh, dat is mijn beste vriend, zeg maar. Ja. En uh, nog een andere broer, uh, Wim, helaas uh, vroegtijdig overleden. Ja. Ja. En ik heb nog een zus. Een uh, broer Wim, vroegtijdig overleden, ja. uh, een ongevallen of een ziekte? Of? Uh, ja, dus uh, aan, een, uh, aan een acute reumaanval overleden. Een uh, reumaanval? Dat is, uh, ja, dat is uh, iets met zijn hartklep. Eén oh. nou, hartklep sloot niet meer helemaal. Op jonge leeftijd? 21 jaar is dus veel te Hoe jong natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar dat moet dan een hele impact op het gezin gehad hebben? Uh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Vandaar uh, dat ik mijn vreugde in de bloemen heb gezocht. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, ik lees op Facebook uh, verloofd in 1984 met Brenda. Ja. Die kende je toen al vier jaar. Mooi hè? Ja. En waar ja. heb je die leren kennen? Uh, ja, Brenda, uh, die, uh, is de, uh, die is, die is, die was toen, maar die ja. is nog steeds. Ja. Uh, de zus van, uh, van een toenmalige vriend en klasgenoot. Ja. En uh, is mijn zwager, Menno. Toen ging okay. ik me om en toen kwam ik daar thuis en toen dacht ik, nou, jij hebt een leuke zus. Dat is er. Vind je het erg als ik met haar ga verkeren? <laughs> dat was niet verkeerd. Dat was zeker dat, dat niet verkeerd. Dat was niet verkeerd. Nee. Hé, hey, en is dat jouw eerste liefde? Uh, enigszins wel. kan en, natuurlijk wel een paar schoolvrienden. Nou ja, zo gaat het ook goed als je liefde. jong bent. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet ja. niet alles vertellen hoor. <laughs> <laughs> je wil wel veel weten Charles. Nee. Ze, ja ik moet alles weten. Want, maar dat willen de luisteraars thuis ook. Want uh, die zijn heel erg nieuwsgierig naar welke Anton van ze nou natuurlijk uh, luisteren ja, hier. Ja. Ongetwijfeld luisteraars heeft u uh, van de week naar SBS 6 gekeken. Niet allemaal maar toch de meeste wel. En die zagen dan een... Kunstenaar, Anders kan ik het eigenlijk niet noemen. Een kunstenaar met bloemen. En we gaan er straks van alles over vragen. Maar eerst wil ik eens weten. Uh, uh, Anton, jouw, uh, jouw Brenda. Heeft die ook iets met bloemen? Um, nou, we hebben samen wel uh, een zaak gerund. Ja. Dus, uh, maar voor de rest uh, werkt ze niet in de bloemen. Nee. Ze, heeft, uh, uh, ze werkt op kantoor. Ja, maar het is gewoon jouw roosje. Het is altijd mijn roosje. Het is jouw ja. roosje. Ja. <laughs> um, Jouw opleiding, want dat vraag ik me dan af. Uh, je zit op de lagere school, daar kom je vanaf? af. Dan heb je als kind heb je bepaalde ideeën van ja dat of dat wil ik worden. Hoe, hoe ging dat bij jou? Ja, het is allemaal begonnen uh, op de Grote Krocht. Bij uh, Bloemmagazijn Erika, bij Piet Loos. Ja. Maar je de... zat eerst op de zorgerschool. Is dat de lagere school of is dat het voortgezet onderwijs? Voortgezet, ja. Voortgezet onderwijs. Yes. Ik zat vroeger op de plasmaschool, lagere school. En toen uh, kwamen ze erachter dat ik, uh, dat ik toch natuurmensen... Uh, ben, nog steeds. Ja, van het uur. Van het uur. <laughs> Ik had dat al toen al in me. Ja. Komt door de geboren in de achtertuin. Daar is het mee begonnen. Ja. Achternaam van Duin ook. Snap je? Ja. ja, ja. Ah. ja het zit, het zit er helemaal in. Ja, zit er helemaal in. Ja. Ja. Um. Uh, ook de AOC Midden-Kennemerland, wat moet ik me daar voorstellen? Wat is dat precies? Ja, nou kijk, ik ben uh, eerst al op de zorgschool in Elswoud gezeten. En Elswoud, dat is uh, dat, mo dat mooie, ja, klopt, ja. mooie park daar in, ja. in uh, ja. Overveen over is het? He? Of is het, is het al aardehout? Uh, volgens mij is het nog Overveen, ja. Is het nog dus, Overveen, uh, ja. ja. Maar ja. Uh, dat hele mooie landhuis, dat uh, was vroeger een bloemenschool. Was dat een bloemenschool? ja. Oh, dat ja. heb ik nooit geweten. Ja, waanzinnig. man. Ik heb daar heel veel geschaatst, wist je dat? Oké. Okay. Ja, ja, want je kon, ook. Je kon, ik woon in haarlem Zuidwest en je kon via de Leidse Vaart, uh, nee via de Daar de kon je zo met die slootjes, ja. die weilanden ja. tussendoor, kwam je uit in Elzerhout en dan kon je daar bij, die, bij dat landhuis weer het over, hebt, kon je prachtig schaatsen. Ja. Ja. En wist jij dat daar ook uh, de, de serie Lunatic van de ja, VPRO duidelijk. is, uh, is ja, opgenomen? Ja, maar dat was uh, tijdens onze schooljaren. Nee, dat was daarna. <laughs> <laughs> het idee is daar wel ontstaan, zeker? Ja, Ja, ja. ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Uh, we gaan straks uh, alles uh, uh, uh, vragen over jouw vak natuurlijk. Krankzinnige vormgeving die kwam ik ook als term tegen op Mooi, jouw Facebook. Ja. Ja. Wat moet ik. Krankzinnige vormgeving. Ja. krankzinnige vormgeving. Moet je een beetje gek zijn om bloemen te schikken? Uh, een beetje. Ja. ja, een klein beetje. Dat moet je wel, je wel ja. schikken, ja. Ja, ja. moet je zeker ja. schikken, ja. ja. Sven die gaf net al een beetje een hint van Karin Bloemen. Ja. Als je nou met Karin Bloemen voor de rechtbank zou staan omdat je ruzie met haar hebt. Zou je dan een proces voeren of zou je gaan schikken? Altijd schikken. Oh, <laughs> altijd schikken. Uh, de After Tea luisteraars jaren 60, daar gaan we even naar luisteren. Het eerste uur staat natuurlijk, wat muziek betreft, helemaal in teken van bloemen. Not just the flower.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 You're far from your friends You don't know feel better with your marks As pain and freaks your heart Met een bloemetje in je haar, dan zit er vanzelf ook liefde in je hart. Nou, Anton van Duin hier te gast bij ZFM Zandvoort. in Zandvoort draait door. En uh, hij draait de bloemen niet door. Nee, hij gebruikt elk bloemetje, elk blaadje, elk takje, elk steeltje. Om, Zo is dat. Uh, om is dat. Uh, om um, jouw mooie creaties te maken. Dat hebben we allemaal kunnen zien in, de, in die mooie uitzending bij SBS 6. Uh, hoe, hoe is dat gekomen, Anton? Hoe ben je daar terecht gekomen? Um, ja, ik heb me aangemeld uh, met 400 andere kandidaten. Echt waar? Ja. 400? Oh. Ja, tegen de 400. ja. ja. En uh, ja, ik werd op mijn portfolio, uh, denk ik, uitgezocht. Want ja, die is nogal dik met uh, 35 jaar ervaring. Oké. Okay. Dus, um, Moest je er ook een foto bij doen eigenlijk? Uiteraard. Dan ben je daarop uitgekozen. Dat kan ook niet anders. Kan niet anders. Geselecteerd, zeg maar. Om een bloemige uiterlijk. <laughs> Precies. Nou ja, uiteindelijk ga je met 15 man uh, de tv-opnames in. Ja, en, want uh, hoe gaat er zo'n voorselectie? Moet je dan uh, ter plekke, moet je dan een creatie maken? Of gaan ze echt alleen maar uit op de informatie die ze krijgen? Ja, informatie die ze krijgen en ja. een gesprek uiteraard. Je hebt daar een gesprek en uh, daar kunnen ze door uh, de juiste vragen te stellen, zoals jij dat ook nu doet. Ja. Uh, al snel <laughs> weten met wie ze te maken hebben. Oké, okay. um, nou... Uh, Spannend natuurlijk om, om aan zo'n uh, competitie deel te nemen, want was een grote geldprijs, 25.000 25 euro. Wat ik me ook wel eens afvraag, is dat nou, is dat nou netto? of Wordt er ook nog belasting? Uh, je had 18.000 over, dat had ik al uitgereikt. Oh, oké. Okay. Oh, dat, is, dat is dus wel... Maar dat vraag me is nog al... leuk, is nog leuk. Is nog leuk, maar ja. ik dacht, nou ja, dan word ik liever tweede. Ja, dat, is... ja. <laughs> dat, dat vraag ik me met Lingo ook wel eens af, hè. Die, Lingo is nou ook ter ziel helaas, maar... Uh, daar krijgen de mensen dus ook bijvoorbeeld een cheque van 3000 euro... als ze drie uh, balletjes uh, hadden gepakt en één balletje was het juiste getal. Uh, zou dat dan ook allemaal bruto zijn? Zou, zou Ik denk ook... dat je daar wel kansspelbelasting op betaalt. Ja, eigenlijk uh, worden wij als kijker dan een beetje in de maling genomen, toch? Ja, Want wat de mensen die denken nou dat ja. Sarah die gewonnen heeft... luisteraar, Sarah, dat is een van de medekandidaten uh, van Anton... die uh, meegedaan hebben aan die, uh, aan die hele creatieve uitzending... Um, die won dus 25.000 euro. Maar van anderen heb ik nu begrepen. Dus uh, daar uh, 71% van. Want dat is ja, ja, zij wint wel 25.000 euro. Alleen van wat ze wint. Ja. Moet ze weer de, uh, ze de bedrag ja. inleveren. Dus het ja. is wel haar geld geworden. Ja. Ja. Uh, en, maar ik, uh, we zaten net al even te praten. Voor de uitzending. Uh, hier in de gezellige keuken van ZFM Zandvoort. Luisteraars we weer zo'n gezellige ruimte. U zou eens moeten komen kijken eigenlijk. We ja. zijn eigenlijk zo, zo binnenlopen hier. Heel gezellig allemaal. Uh, in die gezellige keuken zaten wij te praten over. Uh, zaten we zaten allemaal over te praten. Ben... Over alles en nog was koetjes oh. en kalfjes. Over koetjes en kalfjes. Uh, wat wou ik nou ook weer vragen. Nou ben, ik, nou ben ik het helemaal kwijt. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder ging met... Ging het over bloemen toevallig? Ja, het ging wel over oh. bloemen. Uh, maar ik ben eventjes kwijt. Ik had, ik had echt een specifieke vraag. Maar dat, nou goed, dat ben ik dan even... Oh ja, ik weet het alweer. We hadden het over de prijs. 25.000 euro. En dan nou had ik het met jou al over dat jij dus als tweede... Maar ook die andere jongen, Jan Willem-Jan, Willem -Jan, uh, als derde, die gingen met niks naar huis. Ja. Maar wel met een stukje... Een hele bak ervaring. Een bak ervaring en een stuk uh, ja, goed wil natuurlijk. Enorm. We ja. hebben heel veel free airtime gehad. Ja, want... Oh, okay. Toch? Ja, oké, okay, dat wil zien. Ja, en, en nu op, uh, opnieuw hier. En nu hier? In Zandvoort. Ja. Want uh, luisteraars, het is toch zo: er zit uh, een van de uh, Nederlands beste uh, mannelijke. Zo, dat klinkt goed hè? Bloem-stylisten uh, naast me. En uh, ja, hij is dan wel tweede geworden, maar eigenlijk als man eerste. Kijk, zo is dat. Zo is dat hè? Maak er straks een selfie. <laughs> ik, de ik heb zijn handtekening al gekregen, luister. Hey, jij, hebt, jij hebt een zaak in, in, uh, uh, op de Krukjes. Dat ligt hier ook niet zo gek ver vandaan, bij Heemstede. Uh, hoe, hoe is dat ontstaan gekomen? Dat, dat heb je zelf opgezet? Of heb of je eerst in, in dienst aan gewerkt? En is dat later overgegaan op jouw... Uh, nee. Vertel. Nee, ik heb een, uh, het is niet zozeer een zaak, het is meer een werkruimte van mij. Ja. Ik heb vroeger altijd een zaak in Amsterdam gehad. En uh, in 2008 ben ik daarmee gestopt. Ja. En uh, toen heb ik Duin en Bloem eigenlijk opgezet. Ja. Duin en Bloem. Duin en Bloem. Maar zoals je mijn achternaam schrijft. Ja. Uh, en als echte, echt, echte zandvoorder uiteraard. Ja. u ja. lang hij. Ja. En um, nou ja, daar uh, uh, vervul ik uh, freelance uh, opdrachten mee en uh, ik neem evenementen aan en allerlei uh, grotere bloemprojecten als het ware. Um, evenementen aan, dus, dus als er een groot feest ergens wordt gegeven ja. en dat bijvoorbeeld één keer in Rome. Whatever. Ja, ja. Dan ga je naar het Sint-Pietersplein en dan ga jij daar... Uh, dan gooi ik een bak met uh, rozen over het Sint Sint-Pietersplein -Sin <laughs> en dan komt het helemaal in orde. Nee. Met, met Pasen ga jij daar de boel uh, opleuken. Ja. Ik ja. weet zeker dat ik een bedankje van hem krijg. Ja, bedankt voor die bloem. <laughs> en de zegen, zege, die krijg je toch ook mee? Altijd. Die krijg je ook mee. Um, <laughs> Dat is natuurlijk een onderdeel van jouw vak, maar ik zag je met bloem, gewoon bloemschikken. Dus gewoon een mooie, een mooie bloemstuk maken om uh, bij een bruiloft, uh, hè? hoe zeg je dat, een uh, bruids, uh, bruidsstuk? Bruidspoket, mooie arrangementen. Uh, ook helaas uh, bloemen voor, voor mensen die er uh, niet meer zijn. En die... Maar dat is niet helaas, hè? Dat is een van mijn specialiteiten. Echt waar? Ja, ik vind het waanzinnig mooi om te doen, omdat je heel veel emotie en liefde uh, in je vak dan kan leggen. Ja. Want, want uh, uh, is het dan per overledene, uh, krijg je dan een bepaalde inspiratie als er een jong iemand bijvoorbeeld overlijdt, een kind, ik noem maar als er een kind overlijdt, uh, is, is het bloemstuk voor jou dan anders? Heel anders. Heel anders? Ja, heel anders. En wat ik met... Hoe, kan je dat een klein beetje uitleggen? Of is dat moeilijk? Uh, het is vrij moeilijk, maar bloem is emotie. Dus ja. alles wat ik, uh, wat ik schik, ik koop ook in op emotie. Ja. En uh, dus ik, ik probeer me ook een soort met van in te leven. Niet heel sterk, uiteraard. Want mm -hmm. uh, dan, dan verlies je jezelf. Maar ik, ik, het is wel zo dat het me altijd wel een soort met van raakt. En dat zie je altijd terug in mijn bloemwerk. Altijd. Ja. ja. Heel, uh, heel bijzonder. Sven. Ja. Als, jij, als jij bloemen zou moeten schikken, wat, wat, wat, wat zijn nou jouw favoriete bloemen? Of zeg je, ik heb er helemaal niks mee? <laughs> um, nou, welke ik een hele, hele, hele mooie bloem vind, ja. um, is de uh, fri fritellaria. Oh, de, ja. dat is de kievitsbloem toch? Ja, ja. Ja, ja, klopt. ja. Oh, je kent nog wel die Latijnse naam ja, ook al. De meeste, meeste wel, de meeste ja. wel. Een oh. uh, Hele mooie bloem. Ja. Um, ja, dat, dat vind ik een mooie. Ja. En, en gewoon uh, dingen... Ja, het, volgens mij hortensie is meer een plant, hè? Nee, dus alles ook, kan als bloem. Kan als bloem ook. Um, dat vind ik een hele mooie. Uh, een roze is heel cliché eigenlijk, hè? Of niet. Een, een roze. hele mooie roze, ja. Nou. ja. en een Hollandse tulp natuurlijk, hè? Daar... Dan, dan geef ik jou, Sven, gewoon een roosje. Mooi. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei.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 Nou, speciaal een roosje voor, voor Sven was dit uh, gezongen door Koning van den Bos. Helaas uh, ons ontvallen. Een van de Nederlandse uh, betere uh, Nederlands talige zangeressen vind ik zelf. <lacht> ze heeft ook heel veel, uh, veel hits gehad. Hey Sven, uh, uh, ja, wat, ik, uh, wat, wat was dat daar voor kuch? Emotie was. Nee, het was geen kuch. <lacht> ik haalde mijn neus op. Uh, <lacht> ja, maar, maar toch niet voor Corning van den Bos die had een hele een warme stem en uh, ze heeft een hele hoop hits ook gehad. De Noorderzon en zo. En, uh, onder andere ook dit nummer. En we hadden het net over, uh, over een uitvaart. En uh, de mooie bloemen die dan uh, door Anton van Duin uh, gemaakt worden, luisteraars. Want Anton van Duin, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld, is de gast bij uh, ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort draait door. En Anton heeft meegedaan bij SBS6 aan die uh, competitie. Hoe heet het programma ook weer precies? Hollands beste bloemstilist. Hollands beste bloemstilist. Nou, we hebben zijn creaties kunnen bewonderen op tv. En met name in die laatste uitzending was het zweten, Anton? Behoorlijk zweten. Behoorlijk Enorm. zweten, want jullie kregen nogal wat opdrachten. Heel veel. Nou was er één opdracht bij. En uh, dat was het creëren van een van een damesjurk. Ja. Of japon, hoe moet ik het noemen? Uh, jurk is mooi. Ja. Jurk is mooi. Uh, daar was nogal wat verschil in kandidaten, in hun opvatting van hoe ze dat zouden moeten gaan aanpakken. Uh, hoe, hoe, ben jij, hoe ben jij daarin ge, ingegaan? Want, uh, dat lijkt me heel moeilijk om, om, uh, om je te onderscheiden in zo'n drietal en om te denken van ja, als ik het zo of zo aanpak, dan heb ik een hele goede kans om, uh, om die prijs binnen te slepen. Ja. Dat klopt. Nou ja, het is uh, niet echt mijn ding. Uh, Bloemenjurken maken. Ik zie bloemen of jurken. Ja. Dus uh, <laughs> nou ja, ja, om daar nou toch sterk in uit te blinken, uh, had ik bedacht uh, de jurk zelf te maken. Waardoor je uh, eigenlijk uh, je gewoon, ja, de rest had een kant-en-klare uh, zoals dat heet. Ja. En die gingen ze beplakken met bloemen. Ja. En ik dacht, nou ja, als ik nou geen buste maak, maar gewoon de jurk zelf maak. Ja. En daar bloemen op een andere manier op verwerk. Ja. Dan ga ik wel out of my comfort zone. Dus ik ja. spring wel out of the box, maar... Daarmee zou je ook kunnen versterken. Nou ja, ik had de plank een beetje misgeslagen. Ach, nou ja, ik, ik vond het op zich best wel een heel goed, goed idee. Misschien had je iets meer bloemen toe moeten passen op, op de kleding die je gemaakt hebt. Want jij was de enige, althans voor zover ik dat heb kunnen waarnemen, die je als kleermaker... Uh... Goed hè. Ja, en wat, wat, wel, wat, wat wel natuurlijk op te merken is, cuisine, de betekenis van hood cuisine wil zeggen dat je iets maakt met de hand van nul tot het eindproduct. Ja, en als er dus al een kant-en-klaar buuste is, dan is het eigenlijk officieel geen haute meer. Nou oh ja, dat is mijn gedachte. Zeg, ja. Zegt onze tafelheer... Zeg, dat zegt onze tafelheer, luister, ja, ja. <laughs> luisteraars, onze tafelheer. Ook uh, nogmaals voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Onze tafelheer Sven Duif en de man achter de techniek, waar we ook heel erg blij mee zijn, Hans uh, van Wassenaar. Of gewoon wassenaar. Wassenaar. Wassenaar. Wassenaar. hadden het er net reis. in de keuken al over dat hij was eigenlijk uh, was eigenlijk nooit, want hij wint wassenaar. precies, en het was te ruiken. <laughs> <laughs> het is dat je het zelf zegt. <laughs> nee, maar uh, uh, uh, uh, fijn dat je hier ook bent, uh, Hans. Want uh, ja, zonder techniek geen geluid en zonder geluid geen uitzending. Dus uh, daar zijn we altijd heel blij mee. We hebben hier lekkere hapjes luisteraars op tafel staan. Een lekker plakje leverworst. Daar danken we. Uh, en een lekker plakje kaas of een blokje kaas. Daar danken we natuurlijk uh, onze andere collega's die daarvoor hebben gezorgd. Hartelijk voor. Uh, want uh, ja, dat maakt het alleen maar nog gezelliger om hier, uh, om hier zo twee uurtjes te vertoeven. Tot zeven uur vanavond zijn we bij u. Met nog veel meer vragen voor Anton in het eerste uur. En straks in de tweede uur gaan we natuurlijk aan de stamtafel praten over de wereldproblemen. Hm. Heb jij wel eens problemen met je, met je bloemenmagazijn dat er wel eens dingen gestolen worden? Nooit, nooit, nooit. nooit. En nee. ja, je zou zeggen, bloemen kunnen niet zonder stelen, hè? Ja, dat zou je bijna zeggen, ja. <laughs> Dat zou je bijna... En, en eh, ja. ja... Zo uit de pot, zo, zo, zo, zo uit de pot, zo, zo uit de los. Ja, ik, ik neem nooit een blad voor mijn mond, hoor. Dat doe jij ook niet, want jij gebruikt die bladeren allemaal om te verwerken. Ik zag bij uh, jouw collega uh, Willem-Jan Rijsburger, zo heette hij. Jouw collega in de uitzending uh, uh, die wedstrijd uh, om... conculega is het dan eigenlijk hè? Je bent in het programma natuurlijk toch mekaar's concurrenten. Ja, dat klopt wel een beetje. Ja, maar het zijn goede vrienden, of van? Ja ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar daar zag ik dat jij, dat jij uh, enorm of dat hij enorm veel blad gebruikte uh, om, om die jurk op te leuken. Uh, wat waren dat voor bladeren? Als uh, As, bladeren? Het heet in het Hollandse, ik zal het even in het Nederlands vertalen, slagersplant. Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Omdat het wel lekker sterk is. Ja, ja. Hé, hey, en, en uh, uh, hoe, hoe kom je nou aan al die materialen, aan al die bloemen? Is dat allemaal in Nederland aardig? Of, of wordt het geïmporteerd? Of, of Hoe gaat dit bij de veiling? Hoe werkt het? Ja, nou, wij kopen het uiteraard direct in uh, bij de veiling of een groothandel. Nou, maar ik heb jullie wel ook in als meer zien, zien ja, vertoeven. Zien rondscheuren. Ja, rondscheuren in de karren. Ja. Ja. Die blauwe uh, auto's waren allemaal geleverd door de, door de televisie? Uiteraard. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Want zelf heb je ook zo'n mooie vrachtwagen? Nee hoor, nee. Nee, ik ben freelancer, dus uh, over het algemeen, uh, als ik veel bloemen heb, dan laat ik het wel bezorgen. Maar ik las op je Facebook dat je bent aan het laden geweest. Want je gaat in de kwakel, dit weekend ga je ook. Klopt, ja. Ga je ja. kwakelen? Ja, klopt. <laughs> <laughs> kwakelen met bloemen en, en uh, je hebt een auto volgeladen. Maar dat is dan een auto die je leent of huurt? Of? Nee, ik heb een caddy uh, helemaal volgepropt uh, met... Uh, uh, dat is ook weer een caddy zo aanhanger. Zo'n kombietje. Zo ah ja. Ja. Het okay. is helemaal volgeprop met spullen waarvan ik denk, nou daar kan ik wel mooie kunstzinnige uh, objectjes van maken. Ja, want vertel eens iets over de kwakel. Want al die mensen die je nou thuis luisteren naar in Zandvoort en jou horen, uh, die zijn enorm nieuwsgierig wat jij allemaal uh, presteert. Hebben dat op televisie kunnen zien, maar willen dat vast ook wel eens in het echt zien. Ja, nou, dan kunnen ze morgen dat... en overmorgen naar de kwakel gaan. Nou, vertel ons daar eens alles over. Ja. Nou ja, Morgen en overmorgen zit ik uh, van 12 uur, uh, vanaf twaalf uur s middags tot uh, 5 uur uh, um, bij, uh, bij firma uh, Bruinsma, Bruinsma Hydrocultuur, waar ik heel veel uh, werk voor doe. Ik doe de afdeling styling daarover, überhaupt. Ja. En, um, daar überhaupt. Uh, en daar ga ik laten zien dat je met uh, de meeste gebruiksartikelen die iedereen weggooit, dat je daar ook nog wat kunstobjectjes voor in huis kan maken. Dus het zou heel leuk zijn, Charles, als ja. iedereen, als ze nou komen, ja. dat ze zelf iets meenemen. Een steen uit de tuin of een oude tak of desnoods een oud tafeltje. En dat ik dan laat zien daar te plekken of een ideetje verzin voor ze. Ja. Dat lijkt me toch een leuk uh, item. Het lijkt me helemaal te Hè? gek. Wat te gek. Want uh, ja, ik hou ook van gezelligheid in huis. En wij doen dat uh, als leek, zeg ik er maar even bij, doen dat vaak met de kerst. Dan gaan we al lekker stukjes maken en zo. En dan proberen we op die manier onze, onze huiskamers op te leuken. Maar jij doet het eigenlijk uh, elke week of elke dag thuis misschien. Ja, precies. Want, uh, en dan gebruik je allemaal, uh, je zegt net zelf, uh, oude voorwerpen, oude troep. Nou, het is geen oude troep. Want ik, <lacht> ik ken geen oude troep. Okay. Nee, maar kijk, gebruiksvoorwerpen. dat is waar ik nu uh, in, uh, in de kwakel uh, qua tussen kunst en, of, uh, qua kunst en ambacht heet dat. Ja. En uh, daar laat ik gewoon zien... dat je met, uh, met gebruiksartikelen... die je normaal weggooit... toch nog iets anders kan doen. En ja. dat lijkt me gewoon leuk... om een keer aan de mensen te laten zien. Ja. En is, de, is de, de situatie daar overdekt? Want het weer is een ja, beetje, ja. beetje ongezellig. Nee, het, het komt in een schitterende showroom daar. een showroom? Uh, ja, en, en, en, en er zijn andere mensen daar aanwezig. Er zijn schilderen, schilderijen hangen. Ja. Het is een kunstroute. Ja. Langs allerlei uh, bedrijven... Nou wordt het in het weekend heel erg stil in Zandvoort. Vooral als jij ons eens uh, nauwkeurig uitlegt hoe de mensen daar moeten komen. Want het is in de buurt van Aalsmeer. Ja, klopt. Dat weet ik. Ja. Kudelstaart ligt er ook in de buurt. Ja. Uh, uh, Wim Kan heeft daar gewoond. Kijk, in, in, in, in Kudelstaart, ja. Ja, oh, ja. Maar jij bent er heel bekend dus. Ja, dat kan, hè. <laughs> <laughs> nee, maar luister. Uh, uh, de kwarel. Hoe, uh, hoe kunnen de mensen het beste rijden? En uh, hoe laat moeten ze komen? En uh, kost het geld om naar binnen te komen? En... Uh, hoe lang, hoe lang mogen ze daar rondlopen? En, uh, het is twee dagen in ieder geval. Je vraagt veel, hè? Ja, nou ja. <laughs> ja we hebben nog maar even. <laughs> Voor het <laughs> volgende liedje. Nee, kijk, ze okay. kunnen daar... Uh, uh, het begint om 12 uur. Zowel ja. zaterdag als uh, zondag. Ja. Uh, je kan daar gratis binnenkomen. En het is langs een route. Dus langs diverse bedrijven. Uh, tik het even in. Uh, qua Kunst en Ambacht heet het nu. Kunst, kunst en Ambacht. Kunst ja. en Ambacht is een hele bekende route. Die jaarlijks wordt, uh, wordt gegeven in de kwakel. Ja. Uh, nou, uh, Barbara Streisand samen met Neil Diamond. Die hebben ook heel veel kunst en ambacht samen verricht. Vooral op muzikaal gebied. En het ging ook over bloemen. Hoe kan het ook anders? You don't bring me flowers. Mooi.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 So you think I could learn how, how to tell you? you. Goodbye. But you don't say you need me. doet ze dat geweldig. Barbara Streisand samen met Neil Diamond. En Neil Diamond die komt volgend jaar, 2015... komt hij naar Nederland om weer een aantal concerten te geven. Ik weet zeker dat er een hoop mensen daar graag naartoe willen... maar ik wil u toch nog even de waarschuwing meegeven, luisteraars. Als u daar kaartjes voor gaat kopen... ik dacht dat het allemaal in Ziggo Dome gaat plaatsvinden... of in de Heineken Music Hall, in ieder geval daar in die omgeving. Als u kaartjes gaat kopen, kijk goed uit. Vooral als je dat op internet doet, waar je die kaartjes bestelt. Want er zijn nogal eens wat mensen die worden opgelicht... Als het gaat om de kaartverkoop bij concerten en veel te veel betalen voor een kaartje. Uh, terwijl eigenlijk, uh, uh, als je dan een kaartje 135 euro of noem maar iets betaalt, dan zit je op een plek van 70 euro of zo. Dus daar was ik even voor. Maar Neil Diamond samen met Barbara Swijzend Barbara heeft ook een heel mooi album gemaakt met allemaal uh, duetten. En dat gaat dan allemaal over uh, uh, liedjes die worden gezongen... met sommige mensen die al overleden zijn. Elvis Presley bijvoorbeeld. Uh, maar ook nog met uh, levende personen zoals uh, Stevie Wonder... People, het het, het, het uh, nummer People, wat heel bekend is van Barbra Streisand... wordt onder andere door haar vertolkt met, uh, met uh, uh, Stevie Wonder samen. En dan heb ik het over muziek. en nou, Iemand die ook heel veel uh, van muziek weet... En, die, uh, en dan heb ik het met name over muziek van vandaag... is natuurlijk mijn zoon Sven. En Sven is de tafelheer vandaag in ons programma. Mm -hmm. En uh, ik ben wel heel erg nieuwsgierig... wat Sven allemaal voor vragen heeft voor onze gast uh, Anton van Duin, luisteraars. Want die is de gast bij ZFM's Antwoord... Uh, bloemstylist, uh, bloemkunstenaar, kan ik het beter noemen. Uh, op, bij SBS SBS6 op tv, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. We hebben het er al uitgebreid over gehad. Maar we zijn trots dat hij hier is. En uh, hij is uh, de beste mannelijke stylist in Nederland. En Sven, die hebt vast nog wel vragen voor hem. Of, uh... Nou, um, ik uh, zat even een beetje te denken aan... wat kan ik dan nog vragen? Dus ik zat meer een beetje aan de praktische kant uh, toch te denken. Ja. Dus misschien... De vraag die iedereen je stelt. Hè, thuis. De verzorgingsvragen van ja, bloemen bijvoorbeeld. Ja. Um, ik koop een bos bloemen. Het uh, hangt waarschijnlijk misschien ook wel af van de bloemsoort die je koopt. Stel, ik koop een boeket rozen. Ja. Hoe, hoe hou ik die nou het langst mooi zeg maar? Kijk, uh, Rozen die, uh, die doen het slecht in een tochtstroom in huis. Dus die moet je altijd wel uh, even opletten daarvoor. Maar als je rozen... Die moet je gewoon schuin afsnijden en in uh, lauw warm water zetten. Heel makkelijk. En, en is het dan ook... Uh, Raadzaam om bijvoorbeeld af en toe misschien weer een stukje af te snijden? Of? Nou, daarvoor heb je snijbloemenvoedsel. In snijbloemenvoedsel zit uh, glucose en chloor. Mm -hmm. uh, glucose is uh, suiker uh, als voedingbron uh, voor de bloemen. En uh, chloor is om de haarvaten schoon te houden van bacteriegroei. Dus op het moment dat je uh, snijbloemenvoedsel gebruikt... wat iedere bloemist eigenlijk meegeeft... Dan, uh, dan hoef je dat niet steeds opnieuw af te snijden. Nee, oké. Okay. En bijvoorbeeld planten. Hè. Ik weet niet of planten ook een expertise van jou is? Enigszins. Wat ik bijvoorbeeld weet... Nou, niet alle planten hebben bloemen. Maar de planten die bloemen hebben... Is het nou ook waar dat wanneer je dan de oude bloemen er gewoon afhaalt... dat zo'n plant langer leeft en bloeit ook? Nee, kijk. Bloemen op planten die dienen een doel. En dat mm -hmm. is het voortplantingsproces van de plant. Ja. Dus om even over te schakelen op wat anders... Dus, Luister de kinderen ook? Nee. Dus uh, kijk, die, die, na bloei krijg je al dat zaden. Mm -hmm. En uh, dus daarvoor bloeit een plant. Ja. En uh, zodra je de bloem wegknipt of snijdt. Mm -hmm. dan moet de plant zeg maar uh, weer nieuwe bloemen maken. Ja. om dat weer op gang te krijgen. Ja. Dus zodra je alsmaar die oude bloemen eruit blijft halen. blijft die nieuwe bloemen maken. Dus zo moet je het zien. Oké, okay. oh ja. Ik zit te denken, wat moet ik nou allemaal vragen? Maar het is, nou, Ik vond het hele praktische vragen voor de Ja, van jou, thuis. toch is het toch ja, handig. Ik om vond te het weten. heel goed. Nou, jij, ja. Ja. Sven is natuurlijk zanger, uh, Anton, en uh, die treedt op in, uh, in allerlei uh, gelegenheden, uh, in allerlei ruimte. Mm -hmm. Als jij nou op het podium staat, Sven, ja. hoe zie jij dat podium dan uh, het liefste aangekleed als het, als het om bloemen gaat? Want je ziet natuurlijk uh, vaak in die schouwburgers zie je van die varen staan, weet je wel? of. of, mm. of uh, Bonsaibboompjes of wat Ik denk niet dat je dat van tevoren kan, dat ik daar een bepaald uh, idee al bij heb. Ik denk dat je qua kleur is er zo, bestaat er zoveel. En qua vormen van bloemen, en uh, de ene bloem straalt heel veel rust uit, de andere heeft een bepaalde soort agressie uiterlijk in zich, hè, wat ja. drukker. Ik denk dat je dat echt moet kijken van nou, wat voor show zet je neer en wat voor bloemen passen. Die emotie waar je het over had, hè, de, klopt, helemaal. Dat je, uh, ja, ja, dat ja. je dan uh, op die manier een beetje. je zo... emotie. Wat ik altijd zo jammer vind met, met, met, met uh, zangers of zangeressen uh, na afloop... Nou komt het hoor. Nee. Na afloop, nee, dat, dat heeft niets met jouw persoon te maken. Uh, uh, na afloop krijgen die mensen dan bloemen aangeboden. Ja. En sommige artiesten die doen, gaan er zo oneerbiedig mee om. Die gooien dat neer of die, die geven, gooien dat de zaal in. Of die, die, die, die... Sommigen, hè? Mm -hmm. Uh, ik zie Anton ja uh, schudden, Anton? Ja, niet, niet helemaal. Kijk, wat ik begrijp ook dat je in een uh, na een optreden in een soort rust zit. Uh, waarin je je publiek uh, die je toejuicht uh, graag uh, iets terug wil doen. En dan uh, gooi je of je plectrum of je microfoon. Ah nee, doe dat maar niet. Of je... <laughs> nee, mijn microfoon mag <laughs> ik liever niet op het publiek in. Nee. <laughs> dat is, dat is niet van... geen goed idee, nee, maar nee, wel je basbloemen. Nee. Ja, of ja. Soms, soms, sommige mensen, weet ik veel wat, een kledingstuk. Nou, nee, wat, wat ik wel bijvoorbeeld, wat ik kan begrijpen. Kijk, ik, ik heb nog niet uh, de privilege om voor, voor, voor tienduizenden mensen te staan. Maar je moet je voorstellen, als, als jij... Uh, in een Ahoy staat. En er zijn uh, 100 mensen die allemaal uh, een boeketje bloemen of een bloem voor je meenemen. Ja, ik, ik weet niet hoe groot de gemiddelde auto is van een BNr. Kijk, als je naarmate de BNr wat groter is, zijn de auto's meestal ook wel iets groter. Maar ik denk dat er geen BN'er is die 100 boeketten bloemen. Ik weet nog, ik heb dan in Hoofddorp uh, op 1 mei uh, wat gedaan. Ja. Toen had ik op een gegeven moment ook 14 bossen bloemen. Nou, dus ze lagen bij mij op de, op de dashboard, want het kon, kon er gewoon niet ah, meer ja. bij. Maar zou het niet, zou het niet, zouden we het niet anders kunnen zien? He? Nu even ad hoc. Ja, ja. Zouden we het niet anders kunnen zien? Zou je het de gift alleen van uh, het publiek, wat die bosbloemen aan je geeft, dat is het gebaar. Punt. Dat is ook het gebaar. En, ja. en daar zit het in. En voor ja. de rest gooi je die bloemen in het publiek. En dat is ook een mooi gebaar. Ik denk dat mensen ook wel begrijpen dat je niet alles mee naar huis kan nemen. Nee, maar ik haal het even aan, eigenlijk omdat Anton in zit... want Anton is natuurlijk degene die die mooie stukken, die bloemstukken maakt. En, en dan zie je dat gebeuren, Anton... dat er eigenlijk een beetje, ja. beetje, beetje nonzalant mee wordt omgegaan. Misschien niet, niet, niet bewust, hoor... Ik kan me best voorstellen inderdaad dat als je zoveel krijgt... dat je, dat je er ook uh, niet alle aandacht aan kan besteden. Maar, maar denk je dan niet eens bij je eigen... oh, daar heb ik zo hard aan gewerkt en, en nou... Nee, je, moet, je moet je anders zien, Charles. Kijk, ja. je moet het zo zien dat ja. als Sven op het podium daar staat... Ja. en hij krijgt een boeket van mij, ja. die gooit hij echt niet weg, hoor. <laughs> Kijk, en dat is nou de ware bloemenschikker. <laughs> en uh, nou, ik krijg steeds meer schrik in die uitzending, mensen. Dat is helemaal goed. En ik, ik, ik krijg heel veel schrik om u gewoon lekker mee te nemen naar San Francisco. Dat doen we alweer met een uh, pot met, met bloemen. Uh, de Flower Potman. Uh, en uh, nou, iedereen kent het nummer natuurlijk uit de Flower Power tijd. He, heb jij daar ook iets... Uh, nee, het is net, niet jouw tijd. Hè? Nee, ik ben net 67. Ik ben uit 67, uh, ben uit 67 <laughs> ja. Verbouw jij trouwens, dat is misschien nog één praktisch vraagje. Verbouw jij je grond uit een lesbische aarde, of niet? <laughs> Nee, of of een potgrond nog uh, enigszins een voordeel heeft op... Uh... Nee, maar we drinken straks een potje thee en dan leg ik je alles uit. Ja. Even, even een seintje voor, voor Hans. Onze techniek is Hans. We gaan even, jij mag ook mee, Hans. Ja, mag ook mee, Hans. We gaan lekker naar San Francisco. Ben je bang voor vliegen? Uh, nee, nee, nee. nee, Ik bedoel nee, geen nee, stromvliegen. Nee nee, nee, nee, ik ben niet bang voor vliegen. Ja. Ik ben voor zo maar even een rijtje naar het verre San Francisco. Ja, dat was het Roosje Maroosje. Hij vergeet nooit die maar die, mag, die mag dicht, Hans, die mag dicht. Het, ro het roosje roosje, dat moet gewoon uit. Want uh, Corny van der Bosje, die staat weer in de rij, die wil nog een keer zingen. Ik zeg Connie, één liedje. Ik dacht, ze, ik dacht dat ze zei: ik kon niet. Maar... <laughs> maar ze kon ook niet, want ze, zit, ze is in heaven, hè. Oh, okay. ja, maar Helaas, Corny van der Bos is niet. De... Ja. ja, luisteraars, dat is uh, dus mijn fout door Hans. Want uh, uh, dat Spotify, dat rammelt maar door. En ik moet dan op pauze drukken. Anders gaat het volgende liedje erin. als de schuif dan nog open staat, Ja, dan, uh, dan uh, zeggen de mensen thuis. nou, laat die duif maar schuiven. Dat is ja. <laughs> je wordt afgeleid natuurlijk door die gasten aan tafel hier dan. Ja, ja. ja. celebrities. Ja. Wat ik ook nog even melden moet zo op de valreep. We hebben nog een, uh, hoe lang hebben we nog Hans uh, op het klokje? Uh... Zes minuten. Nog zes minuten. Wat ik even melden moet. We hebben natuurlijk uh, wekelijks hebben een muzikale gast. Nou, die zit nou tegenover me. Sven is natuurlijk tafel hier. Maar die gaat vandaag niet zingen. Heeft hij vorige week al gedaan. Hij gaat ons in twee uur nog wel iets vertellen over zijn... Uh... Onder zijn droom, die misschien uit gaat komen in deze weken. Is dat zo? Ja, dat ga je vast wel vertellen. Dat, oh, okay. dat doe je dat doe jij vast wel. En uh, onze gast uh, Anton vandaan, die uh, een meester is in het maken van bloemencreaties, onder andere. Maar ook andere kunstwerken, want uh, hij heeft al verteld dat uh, in de kwakel, dat we daar met uh, wat oudere spullen. Uh, of ook nieuwe spullen heen kan komen... om dat te laten opleuken door hem. Dus ik zou uh, zeker... Uh, Je schoonmoeder zou... meenemen, of niet? Oh. <laughs> <laughs> maar wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Ja, ik wou, ik wou u vertellen, luisteraars, dat uh, Johan van Sta... en Johan van Sta is uh, een, uh, een lid van de band The Logans Blues Band... die zou hier vandaag komen spelen. Die zou uh, onze muzikale gast zijn. Maar uh, vorige week hadden we een gast die afmeldde... omdat daar een gaslek in huis was... En uh, Anto, of Johan van Snaar die zei ook van jullie kunnen allemaal aan het gas, ik kom niet, want ik heb mijn lip gekneusd. Wat heb je gedaan? Hij heeft zijn lip... <laughs> nee. Hij heeft, nee, nee, het is triest genoeg, hij heeft een ongeluk gehad. We gaan. draaien het door, het is het programmatitel, ik weet het, maar we draaien het nou door. Ja. Nee, hij, heeft, <laughs> hij heeft een ongeluk gehad. Ja, oh, ja, sorry, luister. Sorry, Johan. Je luistert. En we hopen dat je er snel wel bij kunt zijn hier. En dat alsnog hier in de uitzending komt, komt laten horen. Wat je allemaal in huis hebt als het gaat om bluesmuziek. Hij heeft een ongelukje gehad en is gehecht aan zijn, aan zijn mond. En, en hij kan daardoor ja, onmogelijk zingen. Nou, moeilijk praten al. Dus hij heeft het af moeten melden. Dus, nou ja, en toen hadden we nu zo op korte termijn niet de mogelijkheid om nog een andere artiest te strikken. Maar uh, gelukkig, uh, mijn zoon Sven Duif, die natuurlijk ook uh, uiterst muzikaal is, uh, niet gaat uh, zingen live. Misschien gaan we er nog wel iets laten horen van. Maar dat doen we dan via een geluidsdrager, zoals dat met een duurwoord heet. We gaan straks in de tweede uur ook nog met... Uh, Anton van van praten die uh, ons uh, nog alles kan vertellen over uh, ja, bloemschikken. Maar ook over, over de wereldproblemen gaan we praten. Want, uh, en misschien ook wat de plaats in die, uh, in die wereld voor bloemen. En uh, wat je eigenlijk met bloemen zou kunnen bereiken. Om uh, um mensen nader tot elkaar te brengen. Mooi, heel mooi. Toch? Nou, zeker. Het is toch hartstikke, ik bedoel, hartstikke gevoelig. Ik heel diep ook, uh, uh, Halt, mag ik jou ook wat vragen? Uh, Jij hebt nogal ervaring met dit programma al. <laughs> en, nou, dus de eerste keer dat ik achter de knoppen zag, ik heb ja, ja. ik veel ervaring Ja. Het ja, ja. is, ook, is ook iets bloemigs, toch? Ja, ja. Maar, maar, maar je helpt, de gaan we zeker niet naar de knoppen. Nee, dus dat, nee, dat zeker niet. Helemaal, nee, nee, nee. Dat gaat helemaal goed. Hey, maar, maar uh, de, we hebben ook nog de kolom, dat komt in twee duur. Twee duur. Nou, kijk, je, ja. je weet het dus wel. Ja, ik weet het weet het het wel. ja, ik weet het wel. Hij weet het wel. Ik hoe ben goed heb, voorbereid. Hoe lang hebben we nog? We hebben nog iets meer dan twee minuten. Nou, nou dan, gaan we, dan gaan we eruit met een bloemetjesgordijn. APPLAUS Opgejaagd van hier naar daar. En altijd maar het beste blijven hopen. De honderdduizend op het abattoir. Maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn. Zo in de puree. Een mens moet heel zijn leven blijven dokken. Betalen moet hij tot zijn AOE. Maar lekker rustig blijven hangen zoals een gordijn.